Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de zoger. De linker kolom Hassulam, de regel 4. In de tekst van de zoger hebben we gemerkt dat de regel 6 en de regel 7 van de zoger tekst zelf, dat eigenlijk zij zijn identiek. Ja? Alleen daar in het midden we hebben we gezegd dat Mem Ayan. U dat moet dan, in plaats van u moet het een dubbele uh, apostrof zijn. Maar eigenlijk, de regel 6 kan je gewoon doorschrappen. Ik had het niet gedaan, omdat ik zag dat de, de lettertje P, verwezen de lettertje P, zoals in de regel 6, naar het de derde woord, staat naar het derde woord. En de regel 7 staat dit naar de het zesde woord dus, dat heb ik zo niet opgelegd, maar inderdaad gaat het, dus herhalen. De regel 4. We gibura gade, dus hij legt ons uit wat betekent, hij heeft twee verbindingen genoemd, de zorg. Gibura gade, dus één gibura één verbinding, en keshura gade. Het zijn twee synoniemen. Waarom hebben we die twee nodig? Dus dat hij legt het ons uit. Hij begon met de kashura. Kashura hadde betekent dat uh, koppelen aan analfenalka, elkaar. En we kibura hadden de regel 4. doet. Kikomata, or shellamal goed, 5. We bina binnen. Ke achat mamash. Even, voordat we verder gaan, even herinneren we ons alweer op wat we hebben geleerd nu net, dat kashurahade betekent die verbinding die Malchut zelf maakt met de Bina door Orgozer. Ja, dat is het Orgozer, uitgaande van het orgozer, dat het orgozer, weerkaatste licht, verbindt het aankomende, aankomende licht samen. Door de massaag. Dat heet keshura gade. Zij dus legt het ons uit die begrippen. We gibura gade, maar de verbinding dat gibura gade betekent een verbinding, de verbinding met de ander, ander term, met andere term wordt beschreven, dat wil zeggen, komat, oor, schelemaal goed, dat is het niveau van het licht van de malgoed, goed, dat de, het niveau van het licht van de malgoed, goed zal verbonden, zal worden met het niveau van de bina als één worden. dat ze daarmee als één woord en dan gaat het dan niet over het Orchoseer, maar het gaat over het licht, het licht van de Bina en het licht van de Malchut, zullen als één worden. Zes naar de punt. Ki a, zola mamash, le mehavi kodesh kadishim. Zeven. Shama Chut atzma, ola, legiot kodesh kadushim. Acht. Mama's kmo abina. Wamro, Ola, Mama's ainu, nee, kmo korban, Ola, ole, shehu, kode, kode, sheik, kede, Ki Kipaz van dan, Ola, Mama's zeistecht dat werkelijk op die malhut. Lema hawe kodesh kodeshim, om te zijn, heilige der heilige. zeven. Samachut atzma, de demachut zelf, steigt op om heilige der heilige te zijn. Helemaal zoals de bina. Wamro, en wat hij zegt, de zoger zegt, olam maars, wat betekent olam amash, dat werkelijk olam. Wat het werkelijk steegt op. Wat betekent dat? Hoe, kijk hoe minuscule wordt het miniscule, minis, miniscule. Miniscule omgegaan met elke woord van uit het hele geschrift. Dus dat is wat op deze manier bekijkt men dat vers uit Shirashirim, uit Lied der Liederen elk woord, want het is absoluut heilig, en dan de zoger zelf dus zeer voorzichtig woord voor woord door bij monden van Rabbi Lazar bekijkt dat vers. En daar staat niet alleen Ola steekt op, maar staat op Ola Mamash, de zoger zegt. Dat zegt, de zoger zegt, Ola Mamash steekt op, daadwerkelijk steekt Ola Mamash steekt daadwerkelijk op. Wat betekent dat? Hainu, kmo korban ola, dat wil zeggen, net zoals, korban betekent het, een over, ja, over, over, wat gebracht wordt, van het woord karov door korban, korban komt van het woord karoof, betekent, betekent eh, met de betekenis van dichterbij komen, korban wordt gebracht, niets anders zit in de in, de, in het woord van offer, offer, over ziet eh, dat de stam van Caro van Karofan dichtbij komen. want wat is het over? Over is niet een dier wat gebracht wordt, niet een mijl wat gebracht wordt, niet iets anders, maar iets waardoor de mens van binnen zichzelf binnen dichterbij laat brengen door wat hij doet. ...tot het heilige, ja, het heilige is dus niet binnen. Dat heet korban, en een van de belangrijkste, van de hoogste vormen uh, van korban, van over, van het dichtbij komen tot de schepper, is, heet het korban ola. Ola betekent van het woord opstegen. dat is in de tempel zo geweest. Dat Allah betekent opstegen, maar betekent gewoon, zoals men dat gewoon vertaalt, en ook naar de handeling wat daarmee gedaan wordt met zo'n dier bijvoorbeeld, dat men brengt hem als korban Allah als betekent in vuur opgaande offer. Dus dat niets overblijft van de korban, want er waren ook offers die ook bijvoorbeeld de Priesters konden wel eten. Ja? Dat delen deel, van de korban, delen die de priester kon, priesters konden eten. Ook daar zit een geweldige geheim, natuurlijk. Als priesters eten, betekent kzivuk, dat zij deel, deel gaat naar de schepper. En dan, als het ware, van de schepper komt terug en dan delen, van bepaalde delen, zeer ja, speciale delen van, van het de, de biedier bijvoorbeeld, dan konden ze wel eten, daardoor maken ze zelfs die en geven ze verder aan het volk Israël, en daarna ook, daarna ook naar alle volkeren. Dus maar dit, deze korban, deze, deze over was, helemaal, moest helemaal opgaan, vu vuur opgaan de vuur opgaande over niets daarvan mocht overblijven, zo so, heilig is dat. Dat is natuurlijk binnen de mens. Zijn ook verschillende vormen van ja, van van over, over betekent Ook man, wij hebben dat ook geleerd. Shahu kodesh kodeshim, welke kijk wat hij zegt. Welke korban? Ola, ola, welke korban wat wij noemen dat in vuur opgaande over. Dat is kodesh kodeshim. Dat is het heilige der heilige. Want wanneer men opsteekt naar de bina Zit niets van, maar goed meer. Ja, niets zit van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dan wordt het helemaal opgegaan, maar goed gaat op in de binnen. Zo ook van binnen moet het zijn bij jouw groep. Als je dan bij iedereen van ons. Dus wanneer je dan man doet opstegen in het gebed. Van, maar wij hebben geen overdienst over, over meer. Dus geen tempeldienst meer. In plaats van de tempeldienst hebben we nu gebeden. Oftewel man moeten we opdoen, opstegen, niets anders. Mm -hmm. En dan moet het, doe je het op dezelfde, op dezelfde manier, stap voor stap, niet direct, niet alleen uh, opgaan direct uh, in zo'n Kodesh zijn, om te komen tot het heilige der heiligen, tot de, de binakomen te komen, moeten we een weg o, uh, eerst opleggen. Hè? We hebben dat geleerd in de maar in de geïm, je nog? Wat, wat gaan we eerst corrigeren? Uit, het uitwendige gedeelte van de wereld, oftewel de handelingen doen, handen wassen bijvoorbeeld, met een zegening uitspreken, naar een toilet gaan, alles is zo, dan daarmee gaan we de drie onderste van de Asia corrigeren. Wie zijn drie onderste van de Asia? Dat is geen Bina. Net zo goed is het van de Asiya die wij corrigeren. Nou, we moeten nog voor, voor. Dus daarom ook al die stadia in, in het brengen van man, totdat wij komen tot benaar, de Bina. En naar de Bina kunnen we niet anders komen dan dat, dat deze Korban Ola, in vuur opgaande offer, waarbij niets overblijft van uh, vlees en pij, pijs en alles wat, wat het er is dan, is het, dan is het, wordt het absoluut uh, eenmaal goed wordt net als bina wordt kodesh kodeshim. dan komen we in het heilige der heligen je hoeft niet naar een, naar de tempel te gaan hè? het bestaat niet meer vanaf uh, het bestaat niet meer dus ja, zoals maar de mens zelf moet het doen. Kijk nou hoe geweldig na, vanaf dus de, na de vernietiging van de Tweede Tempel, welke zegening eigenlijk kwam op de mens. Dat De mens is geworden verantwoordelijk. Zelf de mens is verantwoordelijk dan voor zijn eigen, zijn eigen correcties, voor zijn eigen zelf. De mens zelf vraagt zijn eigen vergeving en ontvangt deze. De mens is geworden autonoom, zie je dat? In de tempel hadden ze, hadden, hadden ze, hadden ze de vrijheid. Ze waren nog niet, op, niet opgewazen voor de vrijheid in die tijd. Hè? Ze moesten naar de tempel gaan, brengen dat die over. Het is een hele hoe dat allemaal gedaan moest worden. Want de mens moest leggen dan zijn hand op, de, op het hoofd van het dier... Dan komt in de hand van de priester, weet je, alles, de gedurigste hiërarchie. En alles, omdat uh -huh. de mens kon nog niet, want de mens is dan eerst de hand van de mens, want hij is dichter bij de beest. Uh -huh. ja, dichter bij, bij, bij de, de ja, bij, en, enzovoort. Dus. Maar nu is het allemaal niet nodig, elke mens heeft in zichzelf zijn eigen tempo. Hij moet alleen werk doen om. Naar je tempel te komen en heilige der heiligen ontvangen daarvan, daaruit en dat is eh. Uh, de is het slachtfeest van de moslims, die Slachten, zee, <tiots> ja. ja. De morgenavond gaan ze weer zien, ook die. Eh, eh, eh, Overfeest. Eh? Overfeest. Overfeest, zie je van die bijvoorbeeld. Eh, nice. In Amerika gaan ze het allemaal, allemaal, allemaal overs brengen. Nog steeds, ziet het. Kijk nou, hoe zien wij ook bij het Jodendom? Let op, hoe zien wij bij het Jodendom dat dit niet comedie uh, is, zie je dat? Dat we Jodendom, hier, kijk, ze, ze zien wat we geval Kijk, die bijvoorbeeld uh, islam, dat ze nog steeds brengen die overs. Raken we over op de bergen meer om? Ja. Daar gaat de boot ook okay, tegen. Oké, maar het is... Nee, want bij Joden is het niet meer... Het mag niet meer. Het mag niet meer. mag niet meer. meer nee. Oké, okay, maar het zijn natuurlijk al die... Randverschijnselen, maar bijvoorbeeld... Joden, bijvoorbeeld, geen tempel. Niemand mag brengen ergens. Alleen maar... Het staat wel geschreven. Dat alleen maar in de, in de tempel mag het gebracht worden. Dus fysiek. Er is geen plaats meer... Om de, tempel in, om de dieren te brengen als offers en, en men weet niet waarom dat dit, men wacht op de derde tempel komt, maar eigenlijk is het, komt het omdat vanaf, vanaf die tijd, dat, dat viel samen met het verschijnen van Yeshua. En dan is niet meer nodig. De mens zelf is de tempel, de, de tempel is verhuisd in het hart van de mens, is niet meer nodig. Dus als je ziet al die, uh, groeps, groeps is, dat is wat zij nog steeds doen. Dat is, dan moet je zien dat dit natuurlijk is zeer, zeer onderontwikkeld over gewoon een plein comedie spelen en religieuze comedie spelen. Maar dat helpt niemand, geen hond. Natuurlijk dat zij ook dan zeker eh, primitief, primitief geloof hebben dan in wat zij doen. dat zij, hebben de hebe, heeft Hashem nodig, eh, al die, al die. Aan wie geven ze al die, die overschot? Wie? Van binnen zitten ze vol van, van, van, van allerlei uh, verschrikkingen, van neid, van haat, van dit. Haat tegen eh, christenen, tegen joden, tegen die en die anderen, die hebben haat tegen die. In welke, in welke vorm van. Welke vorm van uh, overrandes uh, is hier een komedie? Nee, Kimi, kemi, sot, din, abweima. Ukode, scheik, duším. We unit elf bazot, scheik, amalchut. goed. Kedeisje, scheik, jamal, ola, Kijk hoe helder tal is kimi want mi de 10, dat dat het geheim dat dat in de kern dat het Abba in Ima is of dat allemaal goed hoe kodesh kodesh kodesh kodeshim is heilige der heilige het interessant is ook heilige der heilige dubbele heilige zie je, waarom omdat Abba in Ima ja? een heilige der Helige. dus heilige van de heilige Abba in Ima beide, Schu, hu, hu, hu, nicht, bah, haber, en die, deze heilige der heilige verbindt zich met de zot, de regel 11, die mal goed is. Kijk die hier goed, na dat de mal goed, zal zijn in het aspect ola, in het aspect van het, eh, zoals we dat geleerd hebben, in het vuur opgaande over, die Kodes, Kodeshe Kedoshim is, die Heilige der Heilige is. Punt. Dus wanneer de Malchut steekt naar de Bina, dat is Heilige der Heilige. Ki az der din nasa chibur hami bazot, kadeel asod bazot atsma le Kodes Kedoshim. Ki az van dan wordt de verbinding dus in de mi en de zot. Kedela asot a om de zot zelf tot heilige der heilige te maken. Punt. We kie van sheken harre iye fshar. Ot she kie eize miyud ba malchut. Achar she zestien she kydushataac kodesh -fodashi. Mohabina werken, Balahama werd dan net kennen Kievan en daarom, het is niet mogelijk meer dat er een of andere vermindering zou zijn in de malchut, in de gmartigoen. Er is geen vermindering meer in de malchut. Want zij is net zoals Bina, Akar Shik Dushata, want haar eige heiligheid is dan heiligheid der heiligheid binnen, net zoals binnen. werken en daarom en daarom de dood is opgeslorpt voor eeuwig. Dat is eigenlijk de hele kluw en daarom is het ook wanneer telkens en elke kleine correctie die je doet wanneer je doet opstegen, jom ja, maar goed tot de binnen, is het ook een soort een kleine. Uh, opslorp, opslorping van de dood wat je doet in jezelf en daarmee ook in het algemene aspect ook voor de hele mensen doe je ja, dat is wat wij doen wij telkens uh, uh, de dood overwinnen wij de dood met elke, met elke uh, st met elk stuk werk wat je doet en dat is iets wat en dat is iets wat, iets wat niet te weer, niet door woorden uit te spreken. Want ik had zoveel geworsteld met deze, met die offerandes, met het leren van overigens. En overal waar ik, waar ik vragen stelde, kon ik geen antwoorden krijgen van die, van die rabbijnen. Ze doen natuurlijk hun werk en ze doen het niet, natuurlijk niet liegen, maar. maar het is niet voldoende. Wat doe je? Wat zeg je dat allemaal? Zochtend zeggen ze dat allemaal boe -boe -boe. En wat zeg je dat? Wat betekent deze? Wat is dat? Wat doet het in mij? Ja, maar toen was het zo. Toen hadden ze het zo gedaan. En nu moeten we gewoon... Wij begrijpen het niet. Wij doen het, maar wij moeten wel dat doen. Want dat is ingesteld om in plaats te zijn van de... Van die dieren die hadden zij gebracht. Maar dan had ik gezegd. En daarna. Wanneer de tempel zal, de derde tempel zal komen. Zullen wij dan weer gaan. Die arme beesten weer. Brengen ter dood. Brengen om ons te regeren. Ja dat zal wel zijn. We het op een hogere manier, dan zullen we kosherder nog, kosher, rosher zullen zijn. Maar het allemaal zal hetzelfde zijn, de derde tempels zal hetzelfde zijn. Dan kon ik me niet begrijpen. Waarom, hoe kan de de schepper dat zo op tegen manier doen? Het is zeggen ze, oké, okay, ze zeggen ze, dat is wel door onze schuld. We hebben wel gezondigd. En daardoor, dus de twee tempels hebben wij dus vrij van ons, ze waren van ons, dus we hadden ze, waar is dat samen, dat we dat laten we vernietigen ja, ook zij hadden die anderen, die hadden die, die, die Grieken, die anderen, die, die, allemaal hadden ze, die had allemaal dat van ons dat gedaan, en die volkeren hebben ze ons dat gedaan, gedaan, dat gedaan Maar daarna, maar wat doe je daarmee? ik kreeg geen antwoord, en ik wist dat daar zat, de bron van het leven, ik wist wel dat daar in die lettertjes zat iets dat, dat, hoe dat wist ik niet, weet ik niet, maar omdat, kom niet dat ik dat, niet van mij, maar omdat, uh, ik wilde het hier hebben op aarde, ik, ik wilde antwoorden hebben die, niet antwoorden naar naar kopie kopie, begrijp je, maar antwoorden dat die ik zou kunnen op mijn tand proeven, dat ik zie dat ik verlost word. En dat is wat we zien in de zoger in wat in onze studie, dat het werkt, begrijp ik Dat is alles binnen myself. je hoeft niet nergens naartoe te gaan. Alles binnen jezelf, alleen maar deze bewegingen maken. Vertrouwen steeds. Vertrouwen doen, vertrouwen opwekken, om, uh, steeds omhoog, steeds overs brengen van binnen jezelf en telkens met elke over dat je komt naar de binnen overwin je het stukje van de dood in het, in het bijzonder aspect en in het algemeen aspect. 18. Omasha shetatuf de ha minamid barirata le 19, Kalao, Mehael, Lechopa, dubbelde punt. En wat de zogers zegt, dat deze, dat deze dus, dat ze zegt, Minamidbar, dat van, vanuit de woestijn zal zij erven. Le Kala, dat is ook, ze zegt, wat zij zal erven om te zijn, de brauwen te zijn, en binnen te komen onder het baldakein. Dat is wat zij, wat zij erft, die maal goed. En dan dubbele punt, let op. Niet waar, haino, makom twintig saraf, sarafwa we begoele. Deze verandering niet in de jaren 21, 22, en de jaren 22, en de 23, en de jaren 23, Mietbaar, wat betekent midbar? Wat betekent de, de woestijn? Ah, nu dat wil zeggen, de plaats van de regel 20 van Nagers, Saraf, de plaats van slang, Saraf is ook een soort, een soort net als slang, iets wat Saraf komt van het woord f, uh, verbranden, zo'n zo slang die als. als uh, we, akaraf, is een skorpioen, enzovoort. Ook waar niet bij herleid, en het is al bovenuit gelegd. Asher 21, beginat om dat het aspect van Atamkin, de oraita, zij, degene die steunen de Torah, herinner ik nog die lerende Torah gedurende zesduizend jaar, of die lerende Torah in de nacht van op Shavuot, dat zij heten de Tamchindorite, dat zij die de gedurende 6000 jaar, of 6000 correcties, dat zij steunen de Torah. Hem, Nifhanim, dus de, de, de rechtvaardigen, ja, die dus de man doen opstegen. Hem, Nifhanim, bij elkaar, zij worden hoofdzakelijk geacht als de doeners van de Torah, de daden, de daden doeners van de Torah we nemen en bleek dus 32. Zij vroegen dat olie ze dat deze grote zeevogel van de maartje kun, na zijn namiddag wordt dat werkelijk vanuit de woestijn gemaakt. Ja, vanuit de woestijn gemaakt. Daar waren de de plaats van de slangen en uh, scorpioen, et cetera, betekent daar waar de klipot zijn. Ja, dat is waar, waar dat is waar ook uh, Mosche heeft het volk. Kijk nou, kijk hey, hoe oh, geweldig, waar, waar de Torah werd ontvangen. In de woestijn Niet prachtig in een prachtige land, zoals Egypte was. Echt fijn, echt zeer uh, sophisticated. Uh, allemaal Mm, fijne smaken fijne uh, zeg dat, guren parfums en uh, uh, een geweldige aandacht voor uh, het lichaam, voor het lachamelijk etc. maar in de woestijn waarom? in de woestijn betekent, betekent mm. en wat was Egypte? Egypte was aan de, aan de ene kant zo alleen maar de uitwendige, het uitwendige gedeelte als het ware, alleen maar het uiterlijke, de uiterlijke kant. Terwijl de plaats van het werk, de plaats waaruit echte man gebracht moet worden, de plaats van het ware werk is, is onder de taboer eigenlijk, daar onder de taboer waar, dat is de woestijn, dat is de plaats waar de, de scorpionen zijn slangen zijn, etc. Dus daar de plaats waar het adverties is aan de clipot. En de mede van die klipot steeds uh, weten dat van, zitten uh, in de deze klipot. Natuurlijk, wij zitten in de deze klipot. Maar vanuit deze, de deze klipot. steeds iets naar boven de alles. States, in de halen. Steeds een klein beetje overwinnen. Daar gaat het om. En niet dat wij... moeten zelf... Eh, meten... in hoeverre ben ik... buiten de klipoot of zit Het is niet aan ons gegeven. Natuurlijk zitten we... tot aan onze oren in de klipoot... en dat is niet hoe... Maar goed... alles was werd gebroken. De hele wereld... Nicodemus was gebroken. Alleen de ketter werd niet gebroken. Daarom, Alleen de ketter van de Nicodemus de gar van de Nicodem werd, werd niet gebroken. Dus de ketter die waaruit de ziel van Yeshua eruit komt. Alleen dat was niet gebroken. Maar ook daar waren ook een vorm van de eigen onderste Die ook, hij, als Yeshua heeft het um, aan zichzelf als het ware, opgehangen, aan zichzelf droeg. Als het ware de potentieel, de zonde van de mens, dus de klipoot en alles op zichzelf gelegd. Maar wij zijn allemaal, geen mens is bevrijd van de klipwoord, want de hele bedoeling is om hier te werken, de hele bedoeling is om hier te brengen het hele in deze wereld. Eerst opstegen, en dan van boven naar beneden brengen, dat is al onze werk, en al onze reding komt juist daardoor, en uh, dat is wat hij ons vertelde over het woord, Mid bar, mid bar. En de volgende keer, de volgende ooit, zullen we zien eh, andere, uh, andere factor van het woord midbaar. Wat zit daarin, wat dieper betekenis nog heeft uh, in dat vers van sheer